Dat het is wat is En nou hoorde ik dat het niet weet is Ik kom tegen een gegeven Als ik een paar keer nog eens even introduceren Hij is waar je